Clemens Peters met het NOS Journaal. Piloten van de Ierse prijsvechter Ryanair... die in Nederland gestationeerd zijn... leggen vrijdag het werk neer. Ze sluiten zich aan bij een tweede grote stakingsdag... door piloten in diverse Europese landen. De piloten willen zo de druk op Ryanair opvoeren... bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO. De vliegers willen onder meer... dat ze onder het arbeidsrecht in Nederland vallen. Nu geldt voor hen het ongunstigere Ierse arbeidsrecht. Op 10 augustus staakten ook al Ryanair-piloten... in een aantal Europese landen. De Russische oppositieleider Navalny is kort na zijn vrijlating opnieuw opgesloten. Hij kwam vrij na een straf van 30 dagen, maar werd meteen weer veroordeeld tot nog eens 20 dagen cel. Die straf kreeg hij voor het organiseren van een illegale demonstratie eerder deze maand. Navalny zegt dat hij daar niks mee te maken heeft omdat hij toen in de cel zat... Naast de medewerkers zeggen dat de Russische oppositieleider steeds wordt opgesloten om hem aan de kant te zetten nu er steeds meer onvrede is over plannen van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen. Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Provinciale Staten hebben de 56-jarige jurist naar voren geschoven op advies van een vertrouwenscommissie. Oosters is lid van de PVDA. Hij is sinds 2005 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Oosters volgt de huidige commissaris Bort van Beek op. Die gaat in februari met pensioen. In de Verenigde Staten is onduidelijkheid over de positie van onderminister van Justitie Rod Rosenstein. Amerikaanse media houden er rekening mee dat hij wordt ontslagen... De New York Times publiceerde een verhaal... waarin staat dat Rosenstein Trump wilde afluisteren... om zo een afzettingsprocedure te kunnen beginnen. Het Witte Huis zegt dat president Trump en Rosenstein elkaar donderdag ontmoeten. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot tussen de 8 en 2 graden. Plaatselijk is er kans op mist en vorst aan de grond. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 here it's not Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Pak radio. Ben het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhuurd.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 Drink some.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 Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het alvast vast verswaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me niet de moeite waard.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 Er is dus helemaal...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 I live my day I